De een seriehorspel geschreven door Margreet Bruin naar het gelijknamige boek van Cor Bruin en geregisseerd door Wim Paal. Vandaag hoort u het zevende deel: Storm op de bosplaat. Grouwe loopt nog lekker, hè? Dat valt zat mee voordat hij al zo oud is. Hoe oud zou die eigenlijk zijn, Jelle? Ik weet het echt niet, Famke. Maar ik kan me niet anders herinneren dan dat Gouwe er was. We zijn ons hele leven al goede vrienden geweest, hè? Gauw. Ah, wat een lekker zacht windje. Ik doe mijn kap af. En mijn muts ook. Je doet maar. Het op toch breed, Jelle? Uh, het is nou ook app. En de zee is zo rustig? Ja, mij te rustig. Ja, jij hebt natuurlijk liever staan. Een goede noordwester met van alles op het strand. Anders wel, maar vandaag niet. Waarom vandaag niet? Nou, dan was jij toch zeker niet meegegaan? En dan zaten wij nu <laughs> niet samen op de kaart. Nee. nee, dat zou Taar nooit goed gevonden hebben. Het heeft ons nou al moeite genoeg gekost om permissie te krijgen. Ja, arme Taar, hij kon niet tegen ons tweeën op. Naar het strand, Jelle, met Lopke. Jonge, hoe waait het in je hoofd? Ah, ja, het is zulk mooi weer, ta. En Lopke wil zo graag. Ja, ta. Ik heb er zo'n zin in. Oh, begin jij ook al. Gaat ta ook mee? Met die zuidenwind? Ja. Wat moet ik dan op het strand doen? Lekker uitwaaien, ta. De winter er goed laten uitblazen. We hebben van het voorjaar nog niets ja, gehad, ta. Vind het nou maar goed, ta. We hebben de hele winter zo hard geploeterd. Ja, en ik ben in geen negen maanden op het strand geweest, ta. Ik voel me net een kip die al door om het huis loopt te kakelen. Als we niet oppassen, wordt ik een echte huiskip, Ta. Ja, ja. Jullie weten het mooi te zeggen. daar hoeft niet mee, hoor. Ik kan ook wel met Jelle alleen gaan. Ja, ja. Het is maar mooi. Jullie hebben zeker het voorjaar in het hoofd. En de grauwe ook, Ta. Zal ik hem maar vast voor de aardka slaan? Mogen we niet naar het stand, dan gaan we wel op de wand Dan vraag ik vast brood aan, Mim. Dat hebben we in beide gevallen nodig. Zeg, Jelle. Wat is er, Ta? Zou je maam van hiernaast ook niet vragen? Niet nodig, Ta. Ik heb aan Lopke genoeg. En ik hoef maam ook niet. Zij is ikkelijke voorop naast Jelle en ik achterin. Poop. Vooruit dan maar. Als jullie maar goed uitkijken. Het zint me eigenlijk niks. Maar la, ze hebben het allebei wel verdiend, zo'n tochtje. Jelle, de grauwe heeft er net zoveel plezier in als wij. Uh, hij komt tegenwoordig ook niet vaak meer aan het strand. Vroeger hè? En of? Jelle, eigenlijk heeft de grauwe mij gered. De grauwe? Ja, toch. Als hij het niet tot aan de breek had gebracht. Nee, tot bij de sloep. Ach, nou ja, ik bedoel, dan had daarmee mij niet uit de sloep kunnen halen. <laughs> Misschien was de sloep dan wel aan land gespoeld. Ja, net als Mozes in het mandje. Hier was het zo wat hè, Jelle. Tussen taal 16 en 17. Volgens Sta wel. Nou, dan is het natuurlijk zo. Dat rijdt je toch dicht langs het water, Jelle. Dat gaat lekker licht. En uh, <laughs> wie weet wat er nog eens te vinden is. Oh, Jelle, jij bent al net als sta. Het strand bestaat voor jullie alleen maar uit stukken hout en een celletje lege flessen. <laughs> ja, en uit lieve meisjes die in een sloep aankomen drijven. Maar dat gebeurt haast nooit. Doe <tie> maar, vrouwen. Oh. De zee is net zo blauw als de lucht. Je kunt niet eens zien waar die eindigt en waar de hemel begint. Oh, ik zou er wel een jakje van willen hebben. Een jakje? Waarvan... De blauwe lucht. Daar moet je nou weer een famke voor zijn om zoiets te zeggen. Wacht maar, tot je de bruid bent. Dan krijg je pas mooie spulletjes <lacht> aan. <lacht> Doe maar, Gouwe. De bruid. Ik trouw niet. Oh nee, Wedden dat je met je twintigste getrouwd bent. Doe maar, me met mijn twintigste. Dat is over vijf jaar. Nou, waarom niet? Wedden. O, ik moet het eerst nog zien. Ik win het, in elk geval. <lacht> Daar weet je niks van. <lacht> en als er geen ander komt, <lacht> neem ik je. <lacht> Laat maar het maar niet horen. Oh, die. Hm. Ah, we schieten lekker op, hè? Fort maar gauw, hè? Oh, kijk, die schoolleksten, is jij Daar, vlak langs het water. Oh, wat een eigen wijze, deftige vogels met hun zwart en wit. Net kleine domineetjes. <laughs> nou, het zijn al dus wel hufters, hoor. Geef mij maar een meeuw. Dat is net een flinke boerenmeid. Och, manneke. Maam en jij zijn jonge meel. Maar dan toch niet van hetzelfde soort? Nee, vanzelf niet. Jij bent een slanke kokmeel en Maam is een, uh, is een, vette, een vette zeemeel. <laughs> <laughs> nou, geef mij die slanke kokmeel maar. Het zijn anders allebei schreeuwers, hoor, Jelle. En uh, als ik een kokmeel ben, ben jij er ook, okay? hè? Hoe kom je daar nou bij? Ik ben toch geen kokmeel? Wel <laughs> hoor, we zijn toch uit hetzelfde nest? Worden de duinen hier al laag, Jelle? En wat is het hier wijd en ver? Oh, als er hier geen zee was, kon je wel denken dat we in een woestijn waren. Wacht maar, tot we de duinen helemaal voorbij zijn. Dan zul je pas wat zien. Gaan we dan nog verder? Wel tot paal 20 of, of 21? Altijd maar door. Oh, helemaal naar de bosplaat. Jelle. Durf je dat? Met jou durf ik wel tot het Amelanden gat. Oh, zo ver ben ik nog nooit geweest. Voor mijn part tot aan het einde van de wereld. Oh. Oh, wat een heerlijke dag jelle. En het wordt nog heerlijker, Fanke. Wat een weer. Haast vol op zomer. Goed voor het hooi. De kinderen treffen het. Ze moesten nou zo langzamerhand weer eens terugkomen. Oh, voor het melk is toch altijd nog vroeg genoeg. Ik vertrouw de lucht niet boven het wat. De zon broeit me te veel. Dat zal Jelle ook wel in de gaten krijgen. Ja. Hij zijn ogen niet in zijn zak. Nee, maar wel ergens anders. Hij alleen met ons vanken. Ik had het niet goed moeten vinden. Zand en water. Water en zand. En naar boven, de lucht. De hemel. Zo blauw. En wij ertussenin. Jelle, de lucht lijkt wel te betrekken. Oh, dat gaat wel weer voorbij. De wind blaast de lucht weer zo schoon. het oh, lijkt Ameland nu dichtbij? Nou... Het is anders nog een heel eind, hoor. Het bevalt gauw goed, zo zonder kar. En mij ook. Ze wordt mijn blote voeten. En met je blote hoofd. <laughs> zeg goed dat het iets ziet. Zeg, Jelle. Ik zie daar bomen. Hm? En, en torentjes. Boven de zandplaat. Boven het water. Dat is gezichtsbedrog, Famke. Gezichtsbedrog. Oh, maar ik zie toch wat ik zie. <laughs> ik ook. Ik zie een famke dat voor het eerst het water ziet tillen. Tilt het water? Net zo. En dan kun je soms vreemde dingen zien. Ik zie nog wat, Jelle. Een groen huisje. Een drenkelingenhuisje, zeker. Ach, hoe kan dat nou? Ik kijk toch niet met mijn achterhoofd. En het is daar, het kan ook niet. Kijk. Hm? Kijk nou, Jelle, daar. Doe dan, langs mijn vinger. Hé, hey. ja. Nou, zie ik het ook. Dat is toch geen gezichtsbedrog, Jelle? Vast niet. Ja, maar een huisje kan het niet zijn. Shh. Ja, wat kan het dan wezen? Zullen we er naartoe lopen? Mm -hmm. Het is veel verder dan het lijkt, hoor. Nou, dan even terug naar het drenkelingenhuisje en de kar halen. Uh, nee, nee, dat kunnen we niet doen. Het begint trouwens toch meer te betrekken. Oh, zo'n grappig groen huisje. Wat kan het nou zijn, Jelle? Oh, misschien is het wel iets heel bijzonders... Ach Jalle, als we nou eens heel hard lopen. Ik weet wat beters. Ik ga alleen, op de grauwe. En jij loopt vast op het renkelinghuisje aan. Alleen? Ik ben zo terug. Doe maar grauwe! Ja, ja schreeuwen jullie maar mede. Ik heb het ook al gedaan. Want Jelle hoort het niet. Hij moet terugkomen. De lucht ziet er zo dreigend uit. Waar komen die wolken opeens vandaan? De vloed komt ook al opzetten. Dat Jelle zich er nog niets van aantrekt, wat kan hem dat groene huisje nou schelen? Het is blijkbaar veel verder weg dan we dachten. Dan oh, begint het al. Oh, wat, wat een wind opeens. En iets zwarte wolken overal. Oh, lieve held, we zitten er midden in. Sta nou stil, Blaar. Fui, wat ben je onrustig. De zon steekt ook zo. Wat begint het te dreigen boven het wat. Zwaar weer opkomst, Jaak. Maak maar gauw voort. Ja, Sil. Als de kinderen nou snel maar gauw terugkomen. Wat bleef je lang weg, Jelle? De vloed, zet zo ze op. Ja, die houden we niet tegen. Maar het is niet gevaarlijk, hoor. Als we het hogere gedeelte van de plaat maar eerst bereikt hebben. Ja. Ik kan je haast niet bijhouden. Dan lopen we iets langzamer. Eigenlijk moesten we op gauw gaan zitten. Maar heeft net al zo gerend. En straks moet hij ons en de kuai weer trekken. Ja. Als we eerst maar bij het drenkelingenhuisje zijn, hè? Dat scheelt gelukkig niet zoveel meer. Faamke. je hebt stevig doorgelopen terwijl ik weg was. Ja, ik begon ook bang te worden. Nou, het was maar een kist. Leeg? Jammer genoeg wel. Je wordt hier altijd door de dingen beduveld. Er zat een klamp wier aan, vandaar ja. dat hij zo groen leek. Hoi jelle, wat doet de gauwen, kijk! Goeie genade! Rustig, Horst, hou! Hier, hier gauwen! Gauwe. Hou, hou knol, hier! Hors! Hier, Hors! Kom dan! Kom dan! Hij is heel veel huilop. Die gaat recht op huis aan. Wat moeten we nou? Niet bang zijn, in elk geval. Ik Al dat water en die wind. En die priks en flitsen! Geef hem maar een hand. Zo. Ik trek je wel mee hoor. Ja. is op en neer gehad met de wind. Die blijven wel boven water. Maar wij ook hoor, Famke. Ai, ai, ai, ai, dat wordt oos weer. Oh. Er komt een bui om Zuid- en een om noord, Noordjak. Ik heb het gezien, zo. Voel jij de beest bij? Dan ga ik de kinderen ophalen. Vanzelf. Ja, maar kan je wel op Piet, dat oude horst? Ik sprake ervan, en op Rosa ook niet, dus op alle dag loopt. Oh, gee. Gert Smit moet me de jongens zwart maar even lenen. Dat dat jong die er ook niet heeft zien aankomen. Dat ze nou nog op de bosplaats zitten. O, lieve wie had dat vanmorgen kunnen denken. Geen wolkje was er aan de lucht. En nou zulk weer. Hou oh, weer. Die stomme jongen ook. Als ze niet gauw terug zijn, kunnen er ongelukken gebeuren. Uh -huh. Het eerste rustpunt hebben we bereikt, Famke. Oh, gelukkig dat de kaart er nog staat. Doe je kousen en klompen maar weer aan. Daar kan ik nou niet op lopen, Jelle. We gaan ook niet verder. Niet verder? We kunnen hier uh, toch niet blijven? Het zal wel moeten. Daar is het drenkelingenhuisje tenslotte voor. En nacht dan? Ja, het blijft hier gerust wel staan. En de palen zijn hoog genoeg. Jelle... De zee kan ons daar niet krijgen. En ik zal die zware waarschuwen... Ties Gaat Jelle Ties waarschuwen? Maar dat kan nou toch niet? Die kan nou toch niet komen met de reddingsboot? En op zijn paard ook niet. Dat kan niet, hoor je, Jelle. Ties kan ons vast niet meer bereiken. Dan blijven we hier vannacht maar. Nee, Jelle. Dat wil ik niet. Je zult wel moeten. Dat kan toch niet? De hele nacht hier op de bosplaat, in het huisje. Alleen met Jelle. Daar en Mim zullen zo ongerust worden, Jelle. Het kan niet, Jelle. Het kan echt niet. Jelle! Nou slaat hij het glas door om aan de handgreep te trekken. Nou gaat Berties van Kun in huis de bel. Als hij hem hoort, weet hij dat hier mensen in nood zijn. Dat zijn wij. Maar hij kan ons vandaag niet meer bereiken. Dat haalt hij niet. We kunnen hier niet blijven de hele nacht in dit weer. Het kan niet. Het kan niet, hoor je, Jelle. En Mim zullen zo ongerust worden. En ik wil het niet. Maar Faamke, wat wil je dan? Als jij hier alleen was, wat deed je dan? Dan ging ik lopen. Bij paal 21 is het veilig. Uh. Vier palen, dat is voor mij wel te doen. Dan kan ik het ook. Wel nee, Faamke. Wat denk je wel? Als jij het kan, kan ik het ook, Jelle. En ik wil het kunnen. Als je niet meegaat, ga ik alleen. Dat doe ik. Hoor je, Jan. Dan moet je het zelf maar weten. Als er ongelukken gebeuren, dan kan ik het niet helpen. Geef me een hand. Ja. Eigenwijs, Famke, dat je bent. Vier palen is toch niet zo ver? En dan komt die er wel aan. Zo is hij wel. En Ta vanzelf. Om te kijken waar we blijven. Dat kan Ta beter niet doen. Hoor uit maar, Horus, We zullen zien hoe ver we kunnen komen. Ja, die bel is niet voor niks gegaan. Tenminste, dat willen we hopen. Welke qua jongen zou het wagen een grap met iets van kunnen uit te halen in dit weer? Wat een storm. Wat een regen. Twee buien tegen elkaar in. En kijk daar eens. Eén kolkende massa van water en schuim op de bosplaat. Wat bij paal Twintig moet het hier zijn? Veel verder kan ik niet gaan. Ik ja, kan ook niet het uiterste uit dat hors halen. Die daar in het rinkelingenhuisje zit wel veilig. Die komt de nacht wel door. nergens een schip te zien. Of het moet verderop zitten. Nou, hop. een klein eindje, hors. Zover als het kan. Ja, doe maar. even het zeeduin over. Hé, hey, wat is dat? Daar op strand. Een paard? Van de bosplaat? Hort, Hors! Hort! Hort! Rechteraan! Hier! hier. Maar dat is vrouw. De grauwe van zil van Pijt. Losgebroken van de bosplaat. Maar daar zit zil in het nou. Hier, grauwe! Hier! We zullen jou het eerst maar te pakken zien te krijgen. Ja, ja. Ja, ja. halen hier wel in. Je hebt al langer gedraagd dan wij. Hier, Grauwe! Hier! Ach, ik schroef nog af. Hier, Grauwe! Hier! Grauwe, mijn hemel, Want er is wat mis. Losgebroken. De lopke en de aardkar en die deksels zijn jongen. Hier, Grauwe! Hier! Ja, doe dat. Nou. Kom, kom dan. Zo, kom! Zo! Jij hier? Ik dacht dat je op de bosplaats zat. Ik? Ja, de noodbel ging. En toen zag ik grauwen en toen dacht ik. Dan zit Lopke daar met jelle. Op de bosplaats, is. Voor tijd. Maar in ieder geval zitten ze veilig voor het moment. Maar niet voor de nacht, is. Met dit noodweer. Ja, ze zitten hoog en droog, maar niet veilig, Thies. O, oh, Lopke, Lopke. Heb ik hem daarvoor uit de zee opgevist. O, oh, die jongen, die. die... Oh, misschien valt dat nog mee. We zullen zien hoe ver we komen kunnen. En we hebben nu in ieder geval de grauwe ook bij ons. En de zal onder de haaien zijn. Je zou zo'n waargas van een jongen. Uh, het water komt steeds hoger, Jelle. Stil maar, Vanke. Het krijgt ons niet. Jij kunt ook haast niet meer. Dan zal ik weer proberen te lopen? Dan komen we vlugger vooruit. Ik ben zo zwaar. Jij is zwaar. Je bent zo licht als een veertje. Sla je armen nog maar, nog maar wat steviger om hals. Ik knijp je nou al haast fijn, Jelle. Wel nee, Faamke. We hadden misschien toch beter in het drinkelinghuisje kunnen blijven, Jelle. We halen het wel. Ja, maar als we drinken is... Het... Schuimt. Wij verdrinken. Niks hoor. De zee krijgt ons niet. Ik laat jou niet los. Nooit meer. Wat ben je sterk, Jan. Wel zo sterk als daar. En jij bent lief. Het liefste faamke van de wereld. Het is maar goed dat we niet uit één nest zijn. Als ja, daar een mime zo zag. Ja. Ah! We halen het. Hou me goed vast. We halen het, Fabke. Ah, Janne. Kun je nog? Ah. Ben je zo moe? Uh, Lopke. Lopke, Lopke, wat is er? Nee. Nee. kijk dies, waar blijf je? Je zou je eigen zuster haast vermoord hebben. Ik wou immers in het drenkelingenhuisje blijven. Dat heb ik nou al tien keer gezegd. Maar Lopke was bang. Ja, nogal glad dat Lopke bang was. Ze had daar toch veilig gezeten? Ja, voor de zee wel. Maar voor jou niet. Voor mij niet. Ik ja, ben nogal een lekker jongetje voor een famke. Lopke hele nacht met jou alleen. Wat denkt daar wel? Daar denkt niks. Maar daar weet dat jij een meidengek bent. Wel ja. <kluisteren> Mag ik waarschuwen? je? Als je maar met je handen van je zuster afblijft. <laughs> van mijn zuster. Lopke is net zoveel mijn zuster als ze Als ze een dochter is van... Lopke is bijgekomen. Ze vraagt naar jullie. Uh, hou jij je verder maar stil hè. Ik kom hè, Famke. En ze begint dan weer wat kleur te krijgen. Ach, kijk, kijk als Famke toch eens aan. <laughs> Daar ligt de zee meer min. Uh, nou ben ik al twee keer uit de zee gered. Eén keer doe Ta en één keer doe Jelle. Zoals Jelle deed, kan iedereen het. Je eerst in gevaar brengen en dan voor stoere redder spelen. En de aardkar is naar de haaien. <middels>